De inlichtingendienst MIVD heeft geen rol gespeeld... bij de afweging om de evacuatie uit te voeren in de Libische stad Sirte. Het marineschip Tromp heeft de MIVD op de zondag van de evacuatie... wel om inlichtingen gevraagd. Maar de dienst is buiten kantoortijd maar beperkt bezet. De evacuatiecommissie de evacuatiemissie is vervolgens begonnen... zonder het antwoord af te wachten. Even later bleek dat de evacuatie mislukte. De regering van Syrië zegt dat ze overweegt om hervormingen in te voeren...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 De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen sloten met winsten van 1,4 tot 1,9 procent. Door de gebeurtenissen in Japan en Libië hadden bijna alle beurzen het met name vorige week moeilijk. Dieven hebben bij de radiotelescoop in Dwingelo 16 contragewichten gestolen. De gewichten van 32 kilo per stuk waren nodig om de telescoop na een kleine aanpassing opnieuw uit te balanceren. De beheerder van het 57 jaar oude Rijksmonument denkt dat het om koper of looddieven gaat. Maar die komen volgens hem van een koude kermis thuis, want de gewichten zijn van ijzer en brengen nagenoeg niets op. Het weer. Vanavond en vannacht vrij helder. Morgen is nog zonnig, maar later vanuit het noorden bewolking. Het wordt 8 graden op de Wadden en 16 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. De files van de avondspits beginnen nu geleidelijk aan op te lossen. Er staat nog wel 70 kilometer. Op sommige plaatsen gaat het oplossen erg moeizaam. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat nog 7 kilometer file tussen Gooimeer en Blarikum. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch daar loopt het nog vast tussen de afrit Everdingen en Waardenburg. 12 kilometer stond daar in de spits een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is wel weer vrij. De A15 van Rotterdam naar Gorkum, na een ongeluk bij Papendrecht, 3 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Na A16 Rotterdam richting Breda, voorknopend Ridderkerk, 6 kilometer. Na een ongeluk zijn daar de rijstroken weer open. Geldt ook voor de A27 naar Breda, maar nog wel 9 kilometer voor Noordeloos En de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot, 6 kilometer, na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij.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 Ga naar lexens.com. Dit is Radio 1. De NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Lang was hij onze man in Afrika, waar hij in 2008 werd uitgeroepen tot journalist van het jaar... vanwege zijn onthullende berichtgeving over de gewelddadige verkiezingen in Zimbabwe. Maar opeens zat hij in Turkije. En over dat land, dat weigert nog langer de bedelman van Europa te zijn... maakte hij een zevendelige tv-serie. Hier is Bram Vermeulen. Uw presentator is Jelly Brouwer. Bram, je bent van uh, 74. Dat waren de hoogtijdagen van uh, Bram en Freke, Nederlands hoop. Zeker. Ja. En jouw ouders waren natuurlijk stapeldol op uh, Bram Vermeulen. <laughs> Hoe is dat gegaan? Het uh, is niet de eerste keer dat gevraagd. Maar nee, dat is het, maar ik stel hem toch nog maar eens Want het, ik heb hem nog nooit gesteld. Het antwoord is, het was gewoon een hele populaire naam in die tijd. Bram. In mijn klas zaten uh, nou zeker een handvol Brammen... Ook mijn beste vrienden altijd geweest trouwens. De Brammen. <laughs> en toevallig heten zij Vermeulen met de achternaam. Ja, maar goed, dan bedenk je je toch wel tien keer als ja, ouders zijn. Niet, is niet gebeurd. En ik heb hem ook een keer uh, een hand mogen geven. Uh, voor zijn dood. En uh, toen zei hij... Oh, wat Erg, zeg, Wat een misdaad van je ouders. Ik zeg, nou, het is hartstikke leuk. Ik heb altijd iets om over te praten. Ja, precies. Iedere keer weer wordt die vraag gesteld. Maar ik heb een foto met, met Freek de Jonge gemaakt. Uiteindelijk. staan Bram van Beul en Freek de Jonge... in levende lijf weer naast mekaar. Als herinnering. Als herinnering. Ja. Uh, jarenlang he, was je correspondent, in uit Afrika. Uh, zeven jaar lang. En uh, nu alweer uh, twee jaar lang in uh, Turkije. Ja. Hoe spreken ze Bram uit, in buiten Nederland... Bram, en als ze het niet kunnen uitspreken, maak ik er altijd maar Ibrahim van. En dat vinden ze ontzettend uh, komisch. Waarom vinden ze dat komisch? <lacht> nou ja, omdat ik er dan een van hen ben, eindelijk. Ja, ja zo'n boomlange... Want dat je nu uitgerekend dit land hebt uitgekozen. Ja. Met al die kleine Turken ja, en al die ja. veel te lange man door. Voel ja. het, heb je voel je wel eens ongemakkelijk met die lengte? Uh, nou, in Turkije valt het wel heel erg op. Maar het is voor de cameraman uh, ontzettend makkelijk. Want ieder shot dat we maken door een willekeurige winkelstraat... <lacht> daar heb je hem weer. Um, en ja, soms moet ik echt even door de knieën om te horen wat er gezegd wordt. Uh, we hadden één interview met een meisje die echt de helft van mij was. En toen zei ik, moeten we, moeten we echt een shot maken dat we naast elkaar lopen? Ja, dat is wel zo leuk. <lacht> toen zijn we uiteindelijk maar op de grond gaan zitten. Maar ze schrikken wel eens, ja. Um, we gaan het even over het nieuws hebben. Want ik liet je daarnet uh, het bericht lezen... dat uh, uh, Joris Luijendijk, collega Joris Luiendijk... een nieuwe baan heeft waar hij ontzettend blij mee is. Ja. Hij heeft zelfs voor het eerst getwitterd. Hij heeft al meer dan 2000 volgers... maar nog nooit <laughs> één tweet de wereld in gestuurd. Maar vandaag mocht het dan toch gebeuren... Uh, hij is namelijk ontzettend blij met zijn nieuwe baan. Hij gaat in Londen werken en wonen. En voor The Guardian een uh, weblog bijhouden... waarbij hij als een soort antropoloog de financiële wereld in de gaten ja. gaat houden. Ja, Mijn felicitaties voor hem. Het, uh, volgens mij is een, een, lang, uh, een lange droom van hem geweest om naar het buitenland te gaan. Toen hij uit het Midden-Oosten kwam uh, wilde hij ook heel graag naar Amerika toe... Voor de mensen die het niet weten. Hij heeft jarenlang in het Midden-Oosten gewerkt ja, als, als correspondent. correspondent. Dus, uh, nou ja, Boeken de... gepubliceerd. Het zijn Net Mensen. Is een heel belangrijk boek geworden. Ja. Uiteindelijk. Ja, waar hebben wij veel over gediscussieerd? Um, maar ik denk dat hij uh, wel blij is. Want uh, Nederland uit en, uh, en de, de internationale markt bedienen. Fantastisch. Daarin herkennen jullie elkaar, begrijp ik, hier ook uit. Nederland uit, de internationale markt bedienen. Ja, nee, maar goed. Maar goed ik, ik publiceer niet, niet voor buitenlandse kranten, maar ik kan me voorstellen dat als je en correspondent geweest bent en een boek hebt geschreven, dat over de hele wereld ook nu gepubliceerd wordt: dat er niks mooier is dan een beloning dat je voor een gezaghebbende krant als The Guardian mag uh -huh. gaan schrijven. Ja. Hoe uh, zie je dat? Dat hij als een antropoloog, alsof het een, een stam is... wil uh -huh. hij uh, die financiële wereld benaderen? Ja, spannend. Want, uh, hij is natuurlijk geen kenner. Dus ik, ik denk dan ook van... oh jee, je gaat naar het financiële hart van de wereld. De uh -huh. uh, big city. Uh, om over om de financiële wereld te, te, te schrijven. Maar ik ken wel een beetje zijn aanpak. Want hij doet het als een nieuwkomer. Als een... Als een nieuweling, als een naïeve nieuweling. Zoals hij ook uh, voor NS Hansblad een tijdje. een column heeft gehad over de elektrische auto. En toen hij daaraan begon, dacht ik: mijn god, wat ga moet dat worden? Waarom maak je jezelf zo moeilijk? En heeft natuurlijk in sport ook eigenlijk als een soort antropoloog ja. rondgelopen. Ja. Ja. Hè, ja. Tijdje. ja, maar dat blijft natuurlijk toch de. De uitdaging, het leuke van het werk, als je als je zo kunt blijven opstellen in al je naïviteit. Wat, wat zijn dit voor mensen? Wat is dit voor een rare species? Ja, ja. En dan, uh, natuurlijk, je zit hier nu toch, uh, de kwestie uh, Turkije en, uh, en Libië. Ja. Hoe staan ja. ze er op dit moment voor? Nou, het is, uh, het is zojuist bekend geworden dat de, de Kamer, het parlement in Turkije heeft ingestemd met uh, Turkije steun aan een NAVO-missie. Alleen wel onder voorwaarden betekent dat uh, Turkije dus uh, schepen gaat sturen naar Libië... om te controleren op het wapenembargo. met daarbij de strenge voorwaarden dat er geen Turk gezien mag worden die op een Libiër schiet. Want daar voel je natuurlijk al meteen de spanning waar het land in verkeert. Die pijnlijke spagaat tussen Oost en West van de ene kant heel graag de banden aanhalen met het Midden-Oosten... en die Arabische wereld naar ons toetrekken. Aan de andere kant, ook je verplichtingen hebben aan het bondgenootschap... waar ze al zoveel jaar lid van zijn, de NAVO, mm -hmm. een EU-kandidaat lidstaat. Dus ze zitten altijd op twee schaakborden te spelen... En uh, dat en zie dat je Dat wordt nu hier. wel heel duidelijk. Dat wordt in Libië ontzettend duidelijk. Ja. En Turkije heeft ook niet zo'n hele rechte koers ge gelopen steeds met dit onderwerp. Want... Nee, maar hoe zou je dat ook moeten doen? Ja, het is ah. chaos. Ja. Um, um, maar uh, er was geen land ter wereld dat zich zo heeft verzet... aanvankelijk tegen uh, meer sancties tegen uh, Gaddafi. En aanvankelijk ook tegen enigszins militair ingrijpen als Turkije. En mm -hmm. dacht, nou, wat krijgen we nou? Want het was heel raar. Um, Erdogan was heel uitgesproken tegen Mubarak. Toen eenmaal duidelijk was dat zijn daar geteld waren, was hij de eerste in de regio die zei een president die niet gewild is door zijn volk moet vertrekken. Mm -hmm. En vervolgens breekt de crisis in Libië uit en neemt hij het op voor Gaddafi. Ja, althans, zo werd het wel uitgelegd. En toen gingen we even verder kijken en toen kwamen we erachter... dat de Turken voor 15 miljard dollar aan investeringen hebben in Libië. Voor 15 miljard ja, dollar? Nou ja, dit zijn, om het nog wat uh, beeldender te maken. Het gaat dus om 25.000 bouwvakkers... die daar op het moment vliegvelden bouwen, wegen bouwen... hele steden uit grond stampen. Uh, en daar, daar valt gewoon heel veel te verdienen. En uh, de Turkse politiek moet je... Al altijd uitleggen als een bazaarpolitiek. Handelen, dat is de eerste motivatie. Dus op het moment dat Gaddafi zou gaan... dachten ze, dat ja, zijn die contracten minder waard dan toiletpapier. Maar nu krijgen ze in de gaten dat ze daarmee toch op het verkeerde paard hebben ge ge gewet. En dat Gaddafi's daar toch geteld zijn. En nu nu komt... moeten ze toch een kleine draai ja, maken. Op nieuwe opnieuw onderhandelen. En dinsdag mogen ze er geloof ik wel bij zijn, hè, bij het NAVO-beraad in ja. Londen. Ja, maar, maar de Turken zijn natuurlijk zwaar en zwaar beledigd. Ja. Ik kan daar wel iets bij voorstellen. Sarkozy dat... wilde ze niet bij. Ja, er dat de Fransen ze niet hebben uitgenodigd. Mm -hmm. De EU is uitgenodigd, de Verenigde Staten waren uitgenodigd, de Arabische Liga waren uitgenodigd. Dus ongeveer iedereen is uitgenodigd, behalve... Het land met het grootste leger in de regio, laat dan niet vergeten. Hè. Na Amerika heeft Turkije het grootste leger van de NAVO. En daarin voelden de Turken natuurlijk ook meteen weer... Nou ja, de vernedering die ze steeds al voelen, al heel lang met Frankrijk... om je even een voorbeeld te geven, Sarkozy was onlangs op bezoek in Turkije... kwam uit het vliegtuig met zo'n stuk kauwgom in zijn mond... De nonchalance. En hij had het al een keer eerder laten zien... toen president Gül van Turkije naar Parijs ging. Zelfde stuk kauwgom in de mond. Dus het is, geen, het is geen toeval. Het is een spel dat hij speelt. Waarop de burgemeester van Ankara ook met een heel groot stuk kauwgom in zijn mond <laughs> dat ging lopen. Meen. Ik kan even nonchalant zijn. Maar dat, om maar even aan te geven hoe de verhoudingen op het moment zijn... Hè, tussen Europa en Turkije. En hoe je dat duidelijk maakt. Ja, en hoe je dat duidelijk ja. maakt. Tegelijkertijd is natuurlijk... Echt wel raar, want Turkije is een hele belangrijke speler. Je ziet het uh -huh. nu bij Libië ook. Er staat bijvoorbeeld vier journalisten van de New York Times waren opgepakt door de Libiërs. Het waren de Turken die, omdat ze die contacten nog hadden met Tripoli, als enige, een van de weinigen in de wereld vrij konden krijgen. De Turken waren het, die uh, grote veerboten sturen naar Libië om allerlei mensen te evacueren, met succes, heel wat succesvoller dan een nederlanders, nederlanders en een helikopter. Ja. Dus Voor kunt... een pagina schrijft er weer mooi over. Hè? Ja, ja, ja. Um, uh, je, je noemde het net al even: de, de bazaar, de handelaar uh, uh, Turkije. Ik heb het eigenlijk nooit geweten, maar las het ter voorbereiding op het gesprek met jou: dat ze na China de belangrijkste economische mogendheid zijn. Op dit ja, moment. het is niet, nee, is, ze hebben vorig jaar zijn ze de snelst groeiende economie geweest de wereld na China. Dus uh, ze hebben iets van 8% groei geboekt... terwijl een Europees land... blij mocht zijn als ze de 1% haalde, Als ze de 1% al haalden. En dat zijn inderdaad... Dus na China de snelst groeiende De snelst groeiende, snelst uitdijende economie. En ik, ja, ik zie dat om mij heen. Mm -hmm. Ik zie om me heen een, een vreselijk dynamisch land... dat tien jaar geleden... in grote crisis verkeerde... waarin... Uh, iedereen in miljarden betalen. Als ik een kop koffie bestel, zeggen ze nog steeds dat is 1 miljoen. Dat komt uit de tijd van de hyperinflatie. Dat daar ook de banken zijn omgevallen. Maar in de tijd uh, van onze crisis, dat ABN en ING allemaal mm -hmm. onderuit gingen... was er in Turkije niks aan de hand. Die stonden stevig op hun poten en die zijn door blijven groeien. En dat is zo gek. Want waar zit hem dat dan in? Nou ja, onder, onder, meer, dus, onder meer dus in enorme activiteiten in het Midden-Oosten. Investeringen in Irak? Ja, wij hebben een van de afleveringen in de serie gaat over... Uh, ja, de, winnaar, de onbekende winnaar van een oorlog die iedereen verloren heeft. Mm -hmm. He, de, de Irakezen hebben hem verloren, de Amerikanen hebben hem verloren... Europa heeft hem verloren en Turkije heeft hem gewonnen. We zijn naar Erbil gereisd, dat is Iraks, Koerdistan, Noord-Irak. Nou, je weet niet waar je meemaakt. Voordat wij in de auto stapten, hadden we het er nog over... zijn we wel goed verzekerd? Wat als er een landmijn, mm wat -hmm. als we beschoten worden? Zo, ja, zo denk je ja. toch over. Dat is alles wat je weet ja. over Irak. En vervolgens rijden wij een stad in met winkelcentra die groter zijn dan die in Istanbul. Met uh, hele buitenwijken die mij heel erg deden denken... aan een, een buitenwijk van New York met grasveldjes, luxe villa's... en grote chips. Of voor vooroordelen Het gesproken. is ongelooflijk. En het zijn allemaal Turkse bouwbedrijven die daar aan, aan de gang zijn. De een na de ander is een Turk... die daar uh, een heel land uh, wederopbouwt na de oorlog. En het, je weet het niet... En uh, volgens mij is, is, het staat het ook haaks op ons idee... wat we altijd hebben van Turkije. Toch een beetje een armzalig, armlastig... bijna derde wereldland dat zo graag bij Europa wil. Ja, geen wonder, want ze zijn daar ook zo arm. Ja. En als je vervolgens dit ziet, denk je... waar is, waar is Europa in dit hele spel? Ja. Nou, Met deze serie ga je inderdaad het tegendeel aantonen. Althans, ik heb één aflevering mogen zien... die aanstaande zondag wordt, uh, wordt uitgezonden. En dat belooft uh, veel... Um, nog iets anders. Dat wilde ik eigenlijk ook wel met je bespreken. Vanochtend, je hebt het niet gezien, want je komt natuurlijk nu net uit Turkije Dat gereisd. Je bent om vier uur vanochtend opgestaan. Ja. Uh, Arnon Grunberg, op, uh, in zijn uh, kleine column op de voorpagina van de Volkskrant, schrijft het volgende. Um, uh, de website van NRC Handelsblad zou een porno-website zijn, eh, meldt een vriend van Arnold eh, Grunberg... omdat eh, het eh, bericht over eh, het nieuws van de oorlog in Libië... met nauwelijks verhulde geilheid. Hmm. Grunberg beaamt dat en zegt dat journalisten en hoofdredacteuren... Ja. er goed aan zouden doen de werkelijkheid niet te behandelen als een pornofilm... Ja. waaraan de consument zich als een volleerde ja. gluurder kan ja. verlustigen. Ja, kan Herken ook, ja. jij hier iets in? Ja, met, met de zak chips en het glas cola... Uh, op de bank lekker oorlogje kijken. En ik, ik verbaas me erover de gretigheid en mijn, de hysterie waarmee we die, de, deze luchtaanvallen en het bewaken van de no-fly zone weer zijn ingestapt. Want uh, ja, in 2003, toen de tanks Irak binnenrolden, kon je het ook niet geloven. En ik denk nu weer. Ik snap al waarom dit soort beslissingen worden genomen. Maar wat is nou het scenario hierna? Dit is allemaal heldhaftig. Een paar straaljaren over een land heen vliegen. Dat is stap één. Mm -hmm. En dan, Libië in zijn land... Zonder enige instituties. Libië is een land zonder parlement. Libië is een land zonder... Maar goed, schrijf... waar Groenberg het over heeft... Uh, is over de berichtgeving. Hè? Over, uh, nee, maar dat snap Maar Daar zit een soort overwinningsroes alweer mm -hmm. in. Wij gaan wel eventjes rechtzetten. Dat bedoel ik. En, en uh, ja, Ik heb daar moeite mee. Ik, ik ben zelf uh, een aantal keren naar Irak gereisd. Ook naar Bagdad daar uh, worstelt men nog steeds met de gevolgen. En toen die oorlog daar begon, was het onze oorlog... die op precies dezelfde manier, zoals hij nu beschrijft, mm -hmm. werd verslagen. De, de camera's op de tanks, die woestijn in, hetzelfde beeld. En nu is het hun probleem. Uh, bedoel, er zijn vorig jaar nog steeds 3.000, 4.000 mensen omgekomen uh, in Irak. Ik was er in augustus. Op één dag ontplofte daar 14 bommen ik zal je zeggen ik had grote moeite om uh, het bericht überhaupt de uitzending in te krijgen terwijl ik daar was die ochtend terwijl het allemaal aan de gang was terwijl ik uh, die ochtend in de door de en grote heet. moeite om dat nee maar omdat de, rea de, de reactie op uh, een van de redacties was ja maar er ontploft daar toch elke dag een bom <laughs> dus het is geen nieuws meer mm -hmm. en het is dus dus media maken uh, en ik ben er ook schuldig aan hoor ik ben ook een nieuwsjournalist dus uh, ik, bedoel, ik heb het niet over Hully, ik heb het over ons mm -hmm. we maken voortdurend selecties in de krant van vanavond staat uitgebreid beschreven... hoe er op dit moment in Ivoorkust mensen verdwijnen. Mensen worden vermoord. Grootmoeders, kinderen. Maar wel op vermoed... pagina. Ja, door uh, een president dus die niet wil toegeven dat hij verkiezingen heeft verloren. Er wordt op CNN geen woord over gerept. Ja, ja. Maar over Libië wel. En, uh, dus ik, ik, ik voel wat, wat hij bedoelt. Het is inderdaad, volgens mij is dit woord overigens ook gebruikt door... Uh, Kapuscinski, Poolse uh, reizigers, schrijvende journalist... die, dit, die, die zegt dat, dat je door die 24 uur kanalen niet meer voelt... wat zo'n oorlog eigenlijk is. Dat je daarnaar kijkt alsof het een film is. Het is al... en Trouwens, het is... de actualiteiten rubrieken brengen het ook bijna zo. Ja, hè? Dat je, ja het, is uh, het is entertainment geworden. Het is entertainment geworden. En in de journalistiek wordt er ook steeds meer tijd vrijgemaakt... over hoe de journalist het heeft. Bij CNN heb je tegenwoordig de backstory... Daar wordt meer tijd, dat gaat over hoe de journalist tot zijn verhaal kwam. Ja. Nou, we moesten ontzettend hard rijden en toen was er een politieagent... die zei ook nog wat. Alsof dat het onderwerp is. Het is een hele makkelijke vorm van bedrijven geworden... omdat het dan onszelf als onderwerp neemt. Terwijl we vergeten hoe het is voor die mensen die je dag in dag uit mee moeten leven. Die niet de luxe hebben van een baas die ze er zo uit kan halen ja. met een helikopter. Maar omdat de gedachte is. leeft dat je door de ogen van de journalist... je beter kunt identificeren ja, met... Ja, het verkoopt hm. beter. Ja. Maar het wordt dus entertainment en we voelen dus niet meer wat het betekent... Uh, om in een land te leven waar op dit moment uh, we op clusterbommen vallen. Dat zijn de, dat zijn de, dat zijn de meest uh, uh, verneinige wapens die er zijn. Mm -hmm. de, de eerste beelden die ik zag in Libië waren toch weer touringcars, uitgebrande touringcars. We hebben het over het bewaken van een no-fly zone... terwijl er wel hoofdkwartieren worden gebombardeerd. Dat is gewoon ja. hè, regime change. Maar voelen we het nog wel? En de politici laat zich hierdoor opjagen. Goed, ondertussen meld ik dat uh, de tegel daar ligt en dat die beschreven gaat worden... Nee. en dat luisteraars uh, uh, uiteraard vragen kunnen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga naar onze website radiokunstof.nl. Uh, Bram Vermeulen is vandaag de gast. Hij was uh, zeven jaar lang correspondent in Afrika, uh, met succes... want in 2008 werd je journalist van het jaar... Hoezo speelfilm? <laughs> uh, en een jaar geleden, twee jaar geleden inmiddels... verhuilde je uh, Afrika voor Turkije. En uh, nou, daar heb je nu net een geweldige klus afgerond. Bijna. Want, uh, bijna. bijna. bijna. We zijn er nog... nog vijf draaidagen, zei je ja, daar daarnet. Ja, ja, ja. Uh, een zevendelige serie voor de VPRO. Is dat in navolging van Jelle Brandt-Korstius... die het deed in Rusland en Adriaan van Dis... die het deed in Zuid-Afrika? Prachtige ja, dus de, de nou ja de, de nieuwe trend in uh, documentaire land is dat er. Uh, een gezicht bij moet zijn die ons door alle verhalen heen neemt. En Trouwens, wat verschilt dat van wat je net schetst? Ja, nee, natuurlijk. <laughs> dus het gaat toch weer over mij. Ja. Wij moeten ons vertrouwd tonen. <laughs> heb jij me even tuk? <laughs> dat is onze eigen Bram. <laughs> ja. nee, dat, is dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Uitgevers plaatsen tegenwoordig uh, het hoofd van de, van de auteur op de voorpagina in plaats van, in plaats van het onderwerp. Zo, dat, zo verschuift het langzaam. Maar het idee uh, is inderdaad dus je hebt Van Dis gehad, je hebt uh, Jellebrand Korsjes gehad. Um, uh, we Joris, hebben ook Oost-, Oostwaarts Duimdijk. gehad. Nee, uh, Joris niet. Oostwaarts hebben we ook nog uh, gehad. Dus, uh, en dit is de, de vierde in die reeks. Ja, en uh, dat was dus de gedachte. En jij was nog maar net correspondent daar toen je die vraag kreeg. Of niet? Nee, nou, ik was al uh, toch alweer anderhalf jaar correspondent daar. Dus ja, dat is maar dat dan, is natuurlijk heerlijk... niks, toch? In vergelijking met Jellebrand Korsis, die daar al honderd jaar Drie zat. Jaar. Drie, Drie jaar. Drie jaar, niet overdrijven. <laughs> al heel lang zat en de taal al kende. Ja, ja nee, de, ik, moest, uh, ik moest flink aan de bak. Klein verschil. Klein verschil. Um, ja, nou ja, ik was, ik was al uh, Turks aan het leren... Uh, maar om het, om het uh, goed uit te leggen, denk ik dat ik door de serie echt Turks heb geleerd. Want de VPRO zei, ja, dat is allemaal leuk en aardig dat het nog moeizaam gaat. Maar hier is de camera, jij gaat ervoor staan, je gaat zo de interviews houden. En uh, ik moet zeggen dat het een enorme openbaring is geweest. Want tot die tijd uh, werkte ik altijd met een vertaler naast mij... Dat betekent dat ik een vraag heb. Die stel ik aan hem. Mm -hmm. Die vertaalt hij in de Turks. Vervolgens komt er een antwoord van een half uur. In dat half uur zit ik in de vondstaren. Ben jij alweer vergeten wat de vraag ook alweer was? Ja, en dan kan ik een beschrijving maken van alle wandtegeltjes die ze hebben. En, maar ik, hè, ik wacht maar mm -hmm. en ik wacht maar en ik wacht maar. En uiteindelijk komt er een antwoord. Dan heb ik het opgeschreven. en denk ik, ja, dat is nog niet wat ik wil. Dus ontzettende afstand tussen mij en, en de Turk. Um, en om, vanwege die methode die, die, we, die we hanteerden van... je gaat het maar gewoon doen en je bereidt het maar gewoon voor... Het was ineens van. Ik, ik had contact. En het was echt ongelooflijk. Het eerste moment dat. De, de eerste shot dat we maakten. was midden op het Taksimplein. Eh, op de, de dag van het overlijden van Atatürk. maar dan 72 jaar geleden. Dat werd gememoreerd. Ja, dat moet je even schetsen. want dat is een geweldig beeld. Ja, dat is een geweldig beeld. De man beeld. is dus 72 jaar geleden gestorven. Ja. En dan gaat er zo'n luchtalarm ja. af. Zoals wij op maandag el hebben. Elk jaar dan. op 10 november. om uh, 10 over negen staat ineens het hele Taksimplein stil. Aan de sirenes staat alles stil. Mensen komen uit hun auto. Uh, de mensen die uit de metro komen staan. Dus het is echt alsof een hele metropool eens versteend. Alsof iemand op de pauzeknop van de videorecorder duwt. Het levert waanzinnige beelden ja, trouwens. Ik echt krijg echt kippenvel. Ja, ik krijg echt kippenvel. En ineens dat je echt denkt van... Goh, is het, is het, er is, er is geen gelijke. Is, ik kan me niet voorstellen dat iemand dat in Nederland voor kolijn of zo, de ruiste berenbroek... <laughs> zo gaan stilstaan. Nee, nee. En daar gebeurt het. En nou, die scène is geweest. En, uh, nou, en vervolgens, ik met mijn steenkolen Turks, gewoon, uh, hè, wat doet dit met u? Mist u Ata-Turk? Er kwamen ineens fantastische verhalen uit. Dus ik was echt van. Ze geven antwoord. Ze en je verstond antwoord. de antwoord. En ik ook. verstond het ook. Ja. En, het was, en zo zijn we doorgaan. En, en, uh, ja, na zeven afleveringen uh, zijn de gesprekken ja, veel makkelijker geworden. En dan hoef ik ook niet zo hard mijn huiswerk meer te doen. En heb ik echt het gevoel dat ik er één ben getrokken door de Turken. Die hebben me geholpen. Laten we even luisteren. Want je, je bent wel zo ver geweest om ook het taalklasje waarin jij dus zit, Bram, uh, te laten filmen siz onlar geliyorlar ya da onlar çok güzel şimdi almak ben alıyorum Ali. uh -oh. <gülüyor> oh, sen dün ne yaptın bram <gülüyor> dersten sonra eee topane ya topane evet topane topane ha <gülüyor> topane ya git fitopane evet yok, yok. <gülüyor> En sonra ik naar Nijantaş'a naar benen... Nijantaş'a naar benen... opera. Ah, heel mooi. Maar je was naar de opera geweest. Ja, dat doet goed voor jou. Ja, die Turks is ook En met Chokuzel kom je een heel eind. Hè? Zolang ja, ja, heel je maar goed. gewoon de hele tijd Chokuzel ja, zegt. Ja, want... en dan, dan, dan praten ze wel weer door. Het is heel lekker of het is heel mooi, ja. Chokuzel. Ja. Maar het is, uh, het, het, het is, het taalleren is echt een schaamde overwinnen. Hè? Het is echt je, je Ik trots zie het aan, aan je de Ik zit ook Want je keek echt helemaal weg van wat. Ja, ja. Je trots, je trots aan de kans zetten en het gewoon doen. En dat. Um, ik, ik, ineens kan ik me helemaal voorstellen hoe een Turk zich voelt die naar Nederland komt. Hm. Waar dan zo'n ambtenaar staat en die zegt: Je moet nu de taal gaan leren. Weet je, en alles ga, je zet gewoon je hakken. Dit is altijd, nee, dat kan ik niet, dat wil ik niet. Dat is veel te moeilijk. Turk is zo'n ontzettend moeilijke ja, taal. ja, is het een lastige taal? Ja, want alles nou, ten eerste is er, is er niets uit uh, ja, de, de, de, de talen die ik normaal spreek in Europa. De geen, er is niets verwant aan het Turks, behalve het fins Dat helpt. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, niet dat ik dat het fins dus dus maar, dus, <laughs> nee, maar het klonk mij af en toe nogal uh, Scandinavisch in Europa. ja Ja, maar, dus, maar de, de, de zinsopbouw is compleet tegenovergestelde van, uh, van nou ja, de Germaanse talen. Um, uh, en alles vervoegt zich in hetzelfde woord, Dus tijd, uh, de mogelijkheid, willen, uh, allemaal dat soort dingen. Dus, dus die woorden worden eindeloos lang. Dus hebben op een gegeven moment de leraar het langste woord in het Turks op een bord laten schrijven, op een schoolbord. Dat was ja. echt van links naar rechts, hele bord vol. En wat betekent het? Het was een onmogelijke. Het was een beetje hotter tot, tot, tot, tot, tot een tententoenstellingwoord. Ja, ja, maar uh, uh, dat betekent dat je dus die, die, voortdurend struikelt over al die woorden. En Turk moet soms ontzettend lachen als ze mij zo bla <laughs> Zo even horen gaan. Maar goed. Maar ze helpen je. En en het maakt je kwetsbaar. Door... Ja, ja. Ja. Nee, tuurlijk. Dat, het, uh, bedoel, zo, zo is deze serie ook wel gemaakt. Uh, ik ja, dat is ook wat Turkije veel mensen niet. rondom jou zeggen, dat je dat ook durft. Nou ja, ik, ik, ik, ken, ik ken Turkije niet. en Ik zal het ruiterlijk toegeven, ik ken het niet. Ik ben een nieuwkomer. Ik ben geen Turkoloog. Sommige correspondenten beginnen gewoon met een, een hele Turkse studies achter de rug als correspondent. Ik was Afrika-man en ben naar Turkije gegaan. Dus ik kom echt uh, in een onbekend land aan... En ik probeer het te begrijpen. En dat is ontzettend ingewikkeld. Uh, en ik snap het soms echt niet wat er gebeurt om me heen. Um, Welke vooroordelen had je eigenlijk... waar je al heel snel op terug moest komen? Ja, ik vind het heel erg om te zeggen. Maar ik vroeg me bijvoorbeeld af hoe dat zat met winkelen. Uh, uh, ik dacht echt dat iedereen alleen maar alles op de bazaar kocht. je daar gigantische shoppingmalls te hebben. Precies dezelfde als hier. En ik had... Deze week had ik een, een echte confrontatie met, met mijn vooroordeel. We hadden een prachtig interview met een, een, een lerares, een gelovige lerares, een vrouw die normaal niet een hoofddoek draagt, maar omdat Turkije een seculiere staat is. Dankzij Ataturk. Euh, dankzij Ataturk De hoofddoek af moet doen op het moment dat ze voor de klas staat. Want staat en geloof moeten strikt van elkaar gescheiden blijven. Dus je mag als lerares die hoofddoek niet opdoen. Dus dat interview begint met haar en een vriendin die is seculier is. Twee vrouwen. Mm -hmm. Leuke vrouwen. Leuke vrouwen om naar te kijken. Goed lachs. Spontaan. Modern. Fantastisch interview. En ik kan me helemaal identificeren met haar. Vervolgens loopt zij het schoolgebouw uit en stapt zij in haar grote auto, en begint die hoofddoek om te binden. En ineens kijk ik nog een keer naar haar... en ik merk dat ik niets anders meer zie dan een vrouw met een hoofddoek. Sterker, ik zag eigenlijk alleen nog maar een hoofddoek. En, uh, je, maar het is nog steeds dezelfde vrouw. Nog even goed lachs, even spontaan, even gevat, even modern. Dus het verschil zat hem niet in haar. Het verschil zat hem in mijn, in mijn perceptie. In hoe, hoe ik naar haar keek, gelovig of traditioneel of modern. Ze was dezelfde vrouw. En dat is, dat, is, dat is voor mij wel de ontdekkingstocht door Turkije. Want waar zit je zelf scheef met je hoofd? Hoe... En waar het dus ook heel erg over gaat in de serie. Ja. Ik onderbreek je even, van is uh, verkeersinformatie... Er staan nog lange files op de A13 en Rotterdam. Voor het Kleinpolderplein 6 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Ligt Olie op de weg. Een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Papendrecht 5 kilometer. Daar zijn twee reishokken dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Gessel en Oorschot 6 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Bram Vermeulen is onze gast, jarenlang correspondent in uh, Zuid-Afrika. en nu sinds twee jaar in uh, Turkije. En uh, aanstaande zondag uh, dan start er een hele mooie nieuwe serie, Zeven Delen. bij de VPRO-televisie. waarop Bram Vermeulen ons rondleidt uh, door Turkije. Uh, de hoofddoek, dat is hier een enorm issue. zoals jou niet ja, zal ook. zijn ontgaan. Ja. Daar ook. Ja, ook. Maar op een andere manier, neem ik aan. Want daar is het duidelijk. Het mag niet in. Uh, overheidsgemaal. Nee, uit. weet je waarop het anders is? Uh, in Nederland wordt er altijd over gesproken in termen van onderdrukking. De hoofddoek is symbool van de onderdrukking van de vrouw. En in Turkije kom je erachter dat die hoofddoek heel wat anders betekent. Die, die vrouw vertelde over de dag waarop zij een baan kreeg als lerares. en door het schoolhoofd werd gedwongen die hoofddoek af te doen. Toen zei ze dat ging door merg en been. Dat iemand mij zei dat ik mij anders moest kleden, dat ik dat die hoofddoek af moest doen. Het ging haar eigenlijk niet eens over uh, dat afdoen van de hoofddoek... maar dat iemand anders dat zei. En zo is het systeem in Turkije natuurlijk altijd geweest. Door de ideologie van Atatürk. we moeten staat en godsdienst strikt gescheiden houden... werden hele groepen mensen gedwongen een bepaalde levensstijl aan te nemen... Dat wilde niet zeggen dat je niet mag geloven, maar geloven is iets wat je thuis doet. Mm -hmm. En in, op universiteiten worden leerlingen, werden jarenlang, nu verandert het langzaam, gedwongen om die hoofdlijke af te doen. En dat leidt tot met tranen en t, t, uh, toe, hè? tot mm -hmm. tranen toegeroerd. Kun je dat voorstellen? Dat iemand tegen jou zegt. Nou, ik, ik wil gewoon dat je iets zwart draagt, want je nu iets wit draagt. En uh, Oran Pomoek heeft het heel mooi beschreven in het boek Sneeuw. Uh, uh, waar hij zegt die hoofddoek is voor heel veel vrouwen ook een banier van de vrijheid. Namelijk het kunnen dragen nu van die hoofddoek op de universiteit... wat nu langzaam verschuift, wat nu langzaam mogelijk mm -hmm. wordt... is een teken van vrijheid van het zelf op kunnen eisen. En ik draag wat ik zelf wil. Met trots. Dus ze dragen daarmee hun vrijheid uit. Dus ze dragen juist hun vrijheid uit, mm. terwijl wij het alleen maar zien als iets wat onvrij is. En uh, die twee vrouwen uh, die je net ja. beschreef, waarvan de een dus besloot ja. om die hoofddoek uh, op te doen buiten en, en de ander niet? De hoe? ander niet. Nee, ja, het, hoe... was, het was ongelooflijk. Het, het was, uh, we hadden in één shot eigenlijk heel Turkije. Daar zat een vrouw die uh, voor de Republikeinse Volkspartij zou stemmen. Dat betekent dat ze dus de, in de gedachtegoed van Atatürk niks moet hebben van. Gelovigheid, Hoofddoeken, gewoon alcohol drinkt. Dat deed ze ook, dus we bestelden wat. De een nam thee, de ander nam een glas ja. wijn. En voor ons zagen we het debat gewoon afspelen waar het nou in zit. En het zit hem dan in dat de een gewoon veel geloviger is. Nou dan ja, het dan er zit erin in dat de een hecht aan de symbolen van de islam... en de ander dat niet nodig vindt. En tegelijkertijd zeggen ze allebei, we zijn allebei gelovig. We zijn allebei moslim. Alleen hebben andere ideeën over hoe je dat uitdraagt. De een zegt, ja, ik doe dat in mijn hoofd. Of geloof ik, doe je in je hart. Mm -hmm. Daar heb ik geen hoofddoek voor nodig. En de ander vindt het juist belangrijk om toch het symbool te dragen. Het was maar prachtig. hoe zit het dan toch met die Atatürk? Want daar gaat de eerste aflevering <laughs> okay. over. Die Atatürk, ja. zo zouden ze daar natuurlijk nooit zeggen. Want um, hij is toch de vader aller Turken... die ja. ervoor heeft gezorgd dat het zo goed gaat. Dat, dat, dat het is gescheiden, de staat ja. en, ja, en daar de, heeft de kerk. Hij heeft ervoor gezorgd, hij heeft een revolutie ontketen in de islamitische wereld. Hè. Dus na 600 jaar van het Ottomaanse Rijk, waarbij eh, de Ottomanen, de Turken, werden geregeerd door de sharia, de islamitische wet, heeft hij van de een op de andere dag gewoon gezegd, en daar houden we mee zijn. op. Ja. We nemen een Europese wet. En we veranderen het Arabische schrift in, uh, in een Europees schrift. En vrouwen mogen stemmen. En uh, we moeten gaan dansen, en de vers moet van het hoofd, en nou ja, enzovoort. Dus, het dus... is ongelooflijk. Wat een nou ja, ik, ik, dus ik denk: Ja, god, dat is in 1920 zo lang geleden. Maar als je daarover nadenkt, ik vind uh, dat er dat er iemand is die durft op één dag te zeggen, af te rekenen met 600 jaar. geschiedenis. Kun je je voorstellen dat je zo'n beslissing neemt, eigenhandig? Ja, is... Weet je wat? Ik weet het beter met jullie. We gaan het allemaal anders doen. Dat dat vind ik, dat is bewonderenswaardig. Waarom de Turken zo aan hem hechten, is omdat ze geloven dat Atatürk Turkije, eh, heeft gered. De, de puinhopen van het Ottomaanse Rijk is een republiek uit voortgekomen die het gered heeft. Maar het is dus niet zo dat als die mevrouw die je net beschrijft, die zegt ik wil die hoofddoek eigenlijk het liefst ook om in de klas? Ja. Of zegt ze dat niet? Dat zou ze, ja, ja, dat dat zou zou ze het ja. liefst willen. Ja. Ja, natuurlijk. Dat, dat, dat niet, die ja. zegt we moeten terug naar af. Is het dan niet? dat het zo'n discussie wordt. Nou ja, dus dat, daar, daar gaat de discussie in Turkije heel erg over... van op het moment dat je een hoofddoek in de klas toelaat... Gaan we terug naar af. Dan, uh, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Dan gaan ze misschien wel eisen dat wij allemaal een hoofddoek moeten gaan ja. dragen... of dat we straks helemaal geen alcohol meer mogen drinken... dat de westerse levensstijl waar we zo aan gehecht zijn zal verdwijnen. Dat is een angst die er is. Ja. Um, of oh, ik, ik geloof niet dat Turkije ooit, wat soms wordt gesuggereerd... Uh, Iran zou achterna gaan. Omdat ze simpelweg een eeuw lang dit hebben standgehouden. Dat Turken ook ontzettend zijn gehecht aan die cultuur. En ook aan het seculiere karakter. Ik zal je nog één voorbeeld geven. Eergisteren, was het eergisteren? Het was gisteren. <laughs> ja, ja, je was om vier uur op. Ja, precies. Ik ben vanochtend uit Antalya ja. gekomen. Dus gisteren hadden we een gesprek in Antalya. Nou, dat is een redelijk Europese stad. Um, uh, waar al die Duitse toeristen komen. Ja, heel veel. Ja, En daar stonden mensen met uh, bordjes van Atatürk. Echt Kemalisten, zoals ze heten, die, die stonden te roepen... dat de imperialisten Libië aan het overnemen waren en dit en dat. En toen ik begon daar als echte Nederlander typische vragen te stellen... van wordt Turkije islamitisch of wordt Turkije geloviger? Bent u daar bang voor? En ze werpen toch een partij kwaad? Oh ja? Jullie Europeanen altijd, wat bedoel je? Wij zijn gelovig, Turken zijn gelovig, Turken zijn moslims. Alleen de staat... De staat wordt niet geloofd. Dat mag niet en dat zal nooit gebeuren. Weet je, het seculiere karakter zal altijd gehandhaafd moeten blijven. Dat is wie wij zijn. En dat, nou goed, niet iedereen. Daaraan ontlenen ze hun trots en daarom is die Atatürk ook zo ja, belangrijk. En dat maakt het verschil tussen Turkije en de Arabische ja. wereld, bijvoorbeeld. Toch is het niet helemaal fijne boel daar, laat je ook zien. Ja. Uh, vanochtend trouwens, dat heb ik je nog niet eens gezegd... heeft de NVJ uh, bekendgemaakt, ja. dat ze, of dat heb je misschien wel gelezen... dat ze uh, een, een brief, even kijken, ik moet het er even bij pakken... Uh, samen met Reportay, dat, dat, Report dat zeg jij vast, ja. Met, ja, hebben uh, per brief geprotesteerd... hebben de Turkse ambassadeur tegen uh, die arrestatie van die, die acht journalisten... waarvan ja. er trouwens één was die, die gearresteerd is... is vlak nadat jij hem had gesproken. Ja, ja. ja het, is een, het is een beetje een ingewikkelde zaak. Dus ik zal het simpel proberen te houden. Maar mm -hmm. het is in elk geval zo dat er in de afgelopen twee, drie jaar... een hele reeks van Turken zijn opgepakt. Van academici tot militairen, tot opinieleiders en journalisten. Die allemaal worden verdacht van lidmaatschap van een terroristische beweging. Van een beweging die de huidige regering omver zou willen werpen. En dat is een angst die niet helemaal onterecht is in Turkije. Want het is al vier keer eerder gebeurd dat het leger... samen met nationalisten, heeft besloten... een democratische regering omver te werpen... Mm -hmm. uit het zadel te stopen om de orde in het land te herstellen... want het seculiere karakter van de staat is in gevaar. Nou, dit, dus, dus die, die koeps die zijn gepleegd. Alleen, Turkije is inmiddels wel wat veranderd. Heel veel mensen zijn al overtuigd dat de tijd van koeps al lang voorbij is. Deze journalist... En dat is nu juist het opmerkelijke... Hij heeft heel veel verhalen geschreven tegen dit soort mensen die met dat soort plannen zouden rondlopen. Dus het is ontzettend vreemd dat juist hij wordt opgepakt. En, uh, en, en Cediën is dit, hè? Ja, nee, nee, uh, hij, uh, hij heeft onder meer een boek geschreven over de moord op de Armeense journalist Randink. die is vermoord omdat hij wilde praten over wat er in 1915 is gebeurd, de honderdduizenden Armeniërs die toen zijn verdreven en vermoord. Hij is toen vermoord door een nationalist. Ah, en hij is Turkse journalist ja. is hier ook veel in de publiciteit ja. geweest. Ja, ja, het wordt al ingewikkeld, ja. maar ik zal het zal toch nog even proberen. Ja. En hij toonde in dat boek aan dat dat niet zomaar het werk was van een gek... maar dat de veiligheidsdienst en de politie daarvan geweten hebben... niks gedaan hebben en de boel onder het tapijt hebben proberen te schuiven. En dus zegt iedereen, ja, je schrijft zo'n boek... en vervolgens word je opgepakt, in de gevangenis gezet... zonder echt een duidelijke aanklacht. Uh -huh. Dit is gewoon een gevaar voor de persvrijheid. En daar zijn heel veel mensen op het moment ongerust over. Er zijn op het moment zit er in Turkije wel 60 journalisten vast... op, op allerlei aanklachten van verdenking van, van terreur... of het praten met Koerdische militanten. Gewoon iets schrijven wat de regering niet goed gezind is. En dat is, dat is zeer zorgelijk. Ja. Op een gegeven moment laat je ook beelden zien. Dat is geloof ik op een herdenkingsdemonstratie van een ding. Ja. ja. Waar, en je zegt daar ook dat de angst voelbaar is, hè? Ja, is. Ja, natuurlijk. Nou, daar ja, goed uh, uh, voor mij uh, is werken in Turkije uh, dus probleemloos. Want buitenlandse het... journalisten. Ja, dat is niet te vergelijken met bijvoorbeeld werk dat ik in Zimbabwe ja. deed, waar ik overal heel stiekem naartoe moest en altijd uit moest kijken of ik niet. In een therapie... zo, zo is het niet. Ik krijg gewoon een perskaart en ik kan gratis met het openbaar vervoer. Ik word uitgenodigd al persconferenties. Ik heb nergens last van. Mm -hmm. Maar er zijn. Journalisten in Turkije wel altijd op hun hoede. En zeker door dit soort arrestaties denk ik. Nou, misschien moet ik dat verhaal toch maar eens niet schrijven. Want, weet je, gemeente. Uh, premier Erdogan uh, sleept de ene na de andere journalist voor de recht die hem beledigt. Ik moet daarbij zeggen, dat is niet iets nieuws. Ik bedoel, uh, de regeringen voor hem, die niet zo gelovig waren als deze regering, deden precies hetzelfde. De persvrijheid in Turkije is er veel erger aan toe geweest. Dus, er zijn heel veel tekortkomingen bij, bij de democratie Turkije. Dat is duidelijk. Mm -hmm. Anders zouden deze mensen niet allemaal in, in de gevangenis zitten. Maar ik denk dat het ook weer niet moet overdrijven... om een doemdenken ervan te maken. Er zijn ook heel veel... Ik bedoel, Want dat is interessant, in onze uitzending over de media... zie je dat al die mensen die zich bijvoorbeeld boos maken over deze arrestaties... wel elke dag te zien zijn op 24-uurskanalen... de talkshows, de discussies, waar alles wordt gezegd. gezegd. En dat is zo ja. vreemd. Je hoort ze alles zeggen. Je hoort ze klagen over de regering, je hoort ze bekritiseren. Dus er is niet dat geen echte wel. angst dat, dat ze elk moment opgepakt kunnen worden? Nee, dus dat kan wel. Dat kan wel. Maar kennelijk zijn er gewoon bepaalde grenzen... van het toelaatbare in Turkije. En we, wat zijn dan die, ja, die grenzen? Zijn schimmig. Die zijn ja. schimmig. Er zijn, er zijn heel veel taboes in Turkije. En uh, op het moment dat je, dat je daar even aan raakt... zit je in de, in de gevarenzone. En dat heb ik zelf veel gemerkt dat op het moment dat je er maar heel dicht in de buurt uh, durft te komen, uh, slaan mensen dicht of zeggen ze dit kan niet of de, en dat is ja soms onbegrijpelijk hmm. zelfs. Was je eigenlijk blij dat je uit Afrika weg kon <laughs> en naar Turkije mocht, Bram Vermeulen? Nou, uh, uh, kijk, ik ik had zeven jaar in in Zuid-Afrika gezeten en ik had alle uithoeken van mijn gebied bereisd. En, uh, en het was je grote liefde, hè? Het, was mijn, de... het was mijn aller, alle grote liefde. In en Utrecht, eh, niet dus in Utrecht, Til Tilburg? Nou. Tilburg, daar al uh, ben ik daar af gaan studeren. En... Nee, dus ik hou zielsveel van die plek. En ik had daar nog ja jarenlang willen, willen wonen. Alleen, ik had het gevoel dat, uh, dat ik niet Mr. Afrika wilde worden. Ik wilde ook gewoon andere delen van de wereld zien. Uh, maar dat betekent dat je alles overboord zet. Dus op het moment dat ik in Turkije landde was ik al mijn geloofwaardigheid kwijt, al mijn contacten kwijt, al mijn... Ik bedoel, in, in Zuid-Afrika, ik lees dit op het nieuws... en ik denk meteen aan, oh, dat zit zo en zo. Je moest weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. En dan kom je ook nog eens een keer in een land waar je de taal niet van spreekt. Dus dat eerste jaar is echt zwoegen geweest. Van, oh, wat heb ik gedaan? Hoe, hoe kom je erbij? Maar tegelijkertijd... Uh, en je had je vrouw en kind meegenomen. En mijn vrouw en kind heb ik ook meegenomen. Uh, nou ja, vrouw, ik ben niet getrouwd, maar zij is Zuid-Afrikaanse. En zij vond het verschrikkelijk. Zij vond het echt verschrikkelijk. De, de taal, uh, de stad, uh, grote drukstad, de viezigheid. En die miste gewoon de horizon van Afrika. En, uh, en zij zijn ook teruggegaan. Is dat dan de tol die je betaalt? Nee, nou, dat is niet de tol die ik wil betalen. Mm. Dus, dus uh, dat is nogal, uh, dat is, ja, dat is nogal uh, hard. Dat is een, ho een hele hoge prijs uh, die je dan betaalt voor je baan. Maar goed, ik kon ook niet stel op sprong, stel op sprong terugkeren naar Zuid-Afrika. Want mijn banen voor de NOS en de NRC waren gewoon vergeven. Dus zo verdien ik mijn brood voor mijn familie. Hoe werkt dat eigenlijk? Want het is veranderd. Hè? Voorheen was het zo dat uh, correspondenten 100 jaar in uh, Spanje, uh, ja, uh, ja. Israël... ik noem maar een paar landen, konden blijven. En, uh, en dat is nu veranderd. Na vijf jaar is geloof ik nu de limiet verstreken. Ja, dat ligt niet zo keihard. Maar de, bij, de, bij de NAC is het eigenlijk al, al jarenlang beleid... dat correspondenten na vijf jaar terugkeren. Zeker als ze ondervals vast contract zitten... En bij eh, het NOS-journaal is het een nieuw beleid om correspondenten te roeleren. Hm. Um, en ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Je wil mensen fris houden, je wil mensen geïnteresseerd houden. Um, en ik heb... Ja, want dat is wat je toen ook wel riep toen je naar Turkije ja. ging van... ja, leuk, weer in de kleuterklas. Ja, maar dat is de, een dat, land is, de paradox. Kennen, dat ja. is de paradox. Want het is uh, op het moment dat je die strijd aan moet gaan... ontzettend zwaar. En je denkt waarom wil ik dit? Maar nu ik wat verder ben, denk ik... oh, wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Want ik reis natuurlijk heel veel op en neer naar Zuid-Afrika... en daar speelt nog steeds hetzelfde nieuws over. Jacob Suma, de president. Over Zimbabwe, Mugabe zit er nog steeds. Zelfs maar Nelson Maar goed, Mandela tegelijkertijd leeft je, zeg je... Uh, uh, uh, vrouw en vierjarig dochtertje terug. Dat is niet de tol. Nee, natuurlijk veel niet. Nee, maar natuurlijk. hoe dan? Vriend van je, uh, samen opleiding Tilburg gedaan... Hmm. en. Uh, uh, die zegt, ja, hij moet kiezen tussen twee liefdes nu. Ja. Dat is toch onmogelijk? Ja, dat is ook onmogelijk. Maar daar, en daar ben ik ook... Hij is trouwens correspondent in Londen. In Londen. Die, die zijn hetzelfde gaan doen. Ja, ja. Nee, maar dit is, dat is ook... Uh, dit, dit is ook niet de keuze die je, die je wil maken. Maar je die kunt je wel voorstellen dat... Uh, ik heb een passie om een ander land te ontdekken. En in dat andere land ontdek je dat... en je partner die, die passie gewoon niet deelt. Of het gewoon te moeilijk vindt. En het, mm -hmm. is ook, het is ook zwaar. Het is een gevecht dat je moet aangaan. En niet iedereen wil dat gevecht voeren. Dat snap ik ook wel. En zij voelt zich gewoon toch uiteindelijk fijner in, in Kaapstad. En uh, dochter groeit nu op en zonder... En dochter, dochter heeft een reizende vader. Ja. Die heel veel op en neer gaat. Ja. Het zijn dingen waar je niet bij stilstaat als je kiest voor uh, dit vak. Of wel? Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik kan niet... Ik had niet gedacht dat, het, dat, het, dat dit zou gebeuren. Um, maar ja, je kiest wel voor een heel ander leven dan ja, veel van mijn studiegenoten. Mm -hmm. het, het weg zijn, um, maakt me ook heel gelukkig. Het is raar om dat te zeggen, nu het over mijn dochter hebben, ja. die, die mis ik elke dag. Dus dat, is, dat, is, dat zit ergens in mijn hart opgesloten. Je kunt het er nu gaan uittrekken. Maar dat, weet je, dat zijn. Ik probeer die. Die passie die ik voel voor het vak en de passie die ik voel voor mijn dochter een beetje gescheiden te houden. Um, maar dat in het buitenland zijn, en daarom ben ik ook naar Afrika gegaan, maakt mij heel gelukkig. Omdat ik daar, um, ja, omdat, omdat daar alles anders is. En omdat ik daar uh, gewoon meer van de mensheid leer kennen. En uh, op het moment dat de auto de stad uitrijdt en dat landschap zich openbaar en die geuren door. Door, door het raam erbinnen te komen. Dan weet ik gewoon. Ja, dit is echt de reden waarom ik voor dat vak gekozen heb. En ik heb het de afgelopen maanden. elke dag zo gevoeld. Van, oh wat is dit een mooi, ontzettend mooi vak. En tuurlijk. tuurlijk is het dan. Is het dan heel hard je, je dochter zo te moeten missen. Ja, want die passies kun je toch helemaal niet schijnen? Nee. Het nee. slaat nergens op. Nee, nee, en, en, en kun je terug naar Zuid-Afrika? Nou, nu niet. Hm. Ik, heb, ik heb deze baan. En zo onderhoud ik mijn kind ook. Uh, maar ik kan me voorstellen dat, er, dat ik weer een ander plan moet gaan maken op een gegeven moment. Ja, en dat zijn dus grote dilemma's? Ja, dat is een heel groot dilemma. Maar je kunt je... Ja, bedoel, het is een heel groot dilemma... omdat uh, het, dat hoofdstuk van zeven jaar daar werken voor NOS NAC had ik afgesloten. Dus op het moment dat je terugkeert, ga je gewoon precies hetzelfde. Dus dat, je hebt dat in je hoofd helemaal uitgewerkt en dan gebeurt er dit... Nou, dus dat nou ja, dit is, dit is gewoon. Daar ben denk ik, kan je daar ook geen antwoord op geven. Nee. En als het gaat over integratie, want daar, nou ja, je, je, je omschrijft het prachtig hoe je je daar voelde in Afrika en dat dat jouw land is of jouw continent. Um, hier kende je de taal nog niet eens, maar uh, uh, Arjan, uh, uh -huh. vriend- correspondent in Londen, zegt: het gekke is dat het lijkt alsof hij daar al meer geïntegreerd is in die twee jaar en meer vrienden heeft in Turkije. Ja. ja. Nou ja, weet je wat het was in Zuid-Afrika, als je dan naar een kroeg ging, dan betrapte ik mezelf altijd, dat ik rond me heen keek en dan ging ik het aantal blanken en het aantal zwarte tellen. Uh -huh. En als er dan meer zwarte waren dan blanken, dacht ik, oh, nou sta ik in een goede kroeg. Weet je, en ik ben goed bezig. <lacht> <lacht> ik ben aan het integreren. Ja, ja, ja. ja en dit, en dus, dat wordt op een gegeven moment echt een obsessie. Dus je had, uh, je had daar verjaardagen uh, partijtjes. En dan werd dan... Uh, nou Er zaten allemaal blank aan de tafel. En dan was er één zwarte uitgenodigd. De, de is je wordt... vriendin ook zwart trouwens? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, ze heeft er is... iets tussenin. maar uh, dus er is, er is ook een boek over geschreven. The Only, the only Black at the Dinner Table. Er is een boek over geschreven. dit is echt zo. Het is echt een fenomeen. Dan heb je een feest en er is er één zwarte uitgenodigd. Die er dan aan het, <lacht> het eind van de avond heel alleen in een hoekje zit te drinken. Want niemand <lacht> wil met hem praten. Maar we zijn liberaal. We zijn progressief. We hebben er een Ja, die... Die obsessie heb ik in elk geval in Turkije niet. En Turken zijn gewoon eh, van nature ontzettend gastvrij. Die gooien de deur open. Als je eenmaal binnen bent, kom je niet meer weg. Dat is echt zo. Je moet blijven. Je moet, je moet thee drinken. Er wordt ook nog eten gemaakt. Het is niet zoals het Nederland. Maar waar zit hem dat dan in? Is dat de volksaard? Ja, dat is, de, dat is nou, ja, Maar ik bedoel, daar wel wezen. In, in Afrika is dat natuurlijk ook zo. Die, diezelfde gastvrijheid. Alleen het is gewoon. Je bent blank. Dus je bent zoals ik het beschrijf in mijn boek Help ik ben blank geworden. Je bent onderdeel van het probleem. Nou is dat in Turkije Help ook ik ben blank geworden was jouw slotstuk eigenlijk, hè? Ja, dat was je boek ja mijn dat boek je over mijn periode je daar. Werd, ja. En je dus die, die blanke huidskleur, die staat voor van alles. Uh, eigenlijk je medeplichtigheid aan 400 jaar kolonialisme... Uh, 40 jaar apartheid. Al die, al die gebeurtenissen hangen aan die kleur van je huid. En dat besef je pas als je daar lang genoeg zit dat dat altijd een zwaard van damkwest boven ieder gesprek dat je voert hangt. gaat er altijd daarover. gaat er altijd daarover. In Turkije heb je dat probleem natuurlijk niet, maar ik ben wel een Jabanji. ik ben wel een buitenlander. En dat hoor ik ook de hele tijd om me heen van hij is, is, is een jabanji, is een buitenlander, die snapt het niet of hij zal wel weer zus en zo. Dus het is ik ben er niet helemaal vrij van, maar uh, in Turkije is het wat minder... Is het bedoel, is de apartheid die bestaan. Dus het is het niet zo, op die manier niet gesegregeerd. Je kunt er heel makkelijk in komen. Maar je blijft natuurlijk gewoon in Nederland. Nou, en geen moslim doet dat er dan ook heel ja, erg toe? Ja, precies. ook Geen moslim. Dus er zijn ook gewoon dingen die je, die je niet begrijpt. Uh, maar klopt het dan eigenlijk wel dat je hiermee zegt... dat de integratie... Daar in Afrika mislukt is en ook nooit zou gaan lukken, en dat hij nu eigenlijk al na twee jaar gelukt ja, is. Je bedoelt mijn. mijn ja, jouw integratie. integratie? Nee, want ik, ik merk ook nog op allerlei terreinen dat ik, dat, ik, uh, dat ik anders denk. Ik ben gewoon, hoe langer ik in het buitenland zit, hoe meer ik besef dat ik gewoon een product ben van een maatschappij waarin we, nou ja. Niet maar automatisch trouwen bijvoorbeeld. In Turkije trouwt iedereen ongeveer na een jaar. Nou. He, dus ik bedoel, wat krijgen we nou? Of een goed voorbeeld is als je uh, gaat uit eten, de man moet altijd betalen. Nou, dat is in Nederland gewoon uh, als dat altijd zo is, dan gaan ze stuiteren. Dat, dat zit gewoon in je systeem. Right? Dus, uh, en en, en dat, daar zijn gewoon rode lijnen in, in, je, in je opvoeding gemaakt, waar je heel makkelijk over heel moeilijk overheen stapt. En dat moet, je, dat moet je volgens mij gewoon ook omarmen. Dat is een beetje, mijn, mijn boek ging daar ook over van zover. Je zult, ik, zal no ik zal nooit neger worden. Ik zal nooit zwart worden. En ik zal ook nooit Turk worden. Hoe graag ik het ook wil. wil niet zeggen dat ik ze niet kan begrijpen. Maar dat is waar je uiteindelijk dan toch ook de hele tijd naar op zoek bent. Want waarom zou je zo graag weg willen zijn en niet hier zijn. Maar ja. daar waar jij niet ja, omdat me hoort toch, te zijn. Om, omdat ik denk. Om, en, en omdat ik denk dat ik mijn eigen land beter leer kennen... zo voel ik het erg, als ik op afstand ben. Ik vind Nederland veel interessanter, en ik kan het beter begrijpen... als ik ergens anders ben, Dan denk ik, ja, waarom doen we eigenlijk zulke dingen zo? Waarom praten we zo? Waarom is Turk in Nederland een scheldwoord? Vieze Turk. Ja, waarom kreeg ik allemaal vieze gezichten van, van vrienden en collega's... toen ik zei dat ik naar Turkije ging? Zo vreemd. Zoveel teleurstelling. Ga je naar Turkije? Wat heb je daar nou te zoeken? Turk en, en je die... was toch journalist van het jaar? Ja, die kennen ja. we toch al? Die de hele straat zit er bij ons mee vol. He, waar, waar heb ik, het? Ik, was, ik was met heel iets anders bezig. Turkije, man, dat is tussen Oost en West. En dat is dynamisch, dit en dat. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Nou, je zegt dan zo dat ik mijn eigen land beter leer kennen. Maar gaat het niet vooral over dat je jezelf Ja, nou Ja, natuurlijk. Dus dat ik, dat ik mezelf, dat ik mijn eigen gebruiken... mijn eigen vooroordelen beter leer kennen... En ja, het, het, het fascineert me gewoon meer hoe de ander in elkaar zit. En dus daardoor je ook jezelf leren kennen. Wat heb je in elk geval opgestoken van die uh, afleveringen... die je tot nu toe hebt gemaakt? Nou, Als ja, het echt heb... strikt om jouzelf gaat, hè? Ja, nou, ik heb, ik heb uh, heel veel geleerd. door de, bedoel de overwinning van taal bijvoorbeeld. Uh, dat ik de, de gêne heb, uh, ben kwijtgeraakt... Um, nou ja, ik vond dat moment met die vrouw met die hoofddoek heel belangrijk. Mm. Dat, het, gewoon dat, dat je opeens alleen maar een hoofddoek zag in plaats van een ja, aantrekkelijke, slimme vrouw. Ja, ja dat, je, dat je ook zo door de straat heen loopt. Dat je inderdaad alle vrouwen met hoofddoek eigenlijk niet eens een blikwaardig... man. Want hoofddoek. Nou, nu even als. Dus, maar het, begrijp je mm -hmm. wat ik bedoel? Ja. Dat, zijn, dat, zijn, uh, dat zijn leermomenten. Ja. Zo, <laughs> om maar met iets heel lelijks af ja, te sluiten. Ja. Nou, dan verwacht ik nu heel veel van die tegel, Bram Vermeulen. Iedereen moet trouwens gaan kijken, uh, aanstaande zondag dus. Want Ik heb alleen die eerste aflevering gezien, maar die was uh, prachtig. Um, uh, in Turkije, zo heet de serie. Gemaakt door Bram Vermeulen. En... Uh, nog een aantal andere mensen. We werken trouwens ook Turk aan mee. Daar hebben we het nou helemaal niet over gehad. Ja, dat die enorme nou ja, daar discussies dus gaande daar, zijn. Daar, daar ging het over. Ik had elke keer lange debatten. Na elke scène die we draaiden. Met de Turken in ons team. Wat staat er op de tegel? Er staat iets Turks op. Uh, maar iedere Turk zal hem herkennen. Nemutlu tukum Dat betekent. Gelukkig is hij die kan zeggen dat hij Turk is. Uitspraak Kijk. van Ataturk beetje trots kan geen kwaad. Dat leren wij daar dan weer van. Hè. Dankjewel uh, en veel plezier daar in Turkije. En straks naar na Pauw en Witteman. Dat oh, nee. kunnen we nu vanavond ook nog allemaal zien. Zo dadelijk op deze zender uh, Margreet Reintjes met twee dingen. En uh, gast onder andere vader René Uiterwerf en lerares uh, Judith Rekkers. Dank meneer Vermeulen. Dit was aflevering 2250. In Turkije. Vanaf zondagavond kwart over acht op Nederland 2...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 Dit is Radio 1.